Dat glazenwassers kartelafspraken maken speelt al jaren. Om er een eind aan te maken wordt er gewerkt aan een openbare gister... voor bona fide glazenwassers... die de keuzevrijheid van de consument respecteren. Op de herdenkingsbijeenkomst in Noord-Korea voor de overleden Kim Jong-il... is zijn zoon Kim Jong-un uitgeroepen tot de opperste leider... van de communistische partij, het leger en het volk. Het was de eerste openbare bevestiging dat hij de nieuwe leider van het land is. Kim Jong-un werd geflankeerd door zijn oom, Yang Song-tak... de vicevoorzitter van de machtige defensiecommissie. Die zou vermoedelijk optreden als Kims mentor. Gezien Kims onervarenheid wordt in het buitenland betwijfeld... of hij in staat is het land te leiden. In Noord-Korea is de periode van rouw... na de dood van Kim Jong-il afgesloten.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 Een verbod om vuurwerk aan particulieren te verkopen. GroenLinks gaat een burgerinitiatief beginnen. Mannen zijn gediscrimineerd in Groningen, maar eerst Turkije... dat een militaire operatie uitvoert. Want in Turkije zijn bij een luchtaanval van de luchtmacht... tussen 20 en 30 doden gevallen. Aanval vond plaats in het zuidoosten van Turkije, vlakbij de Iraakse grens. Correspondent Bernhard Bouwman, het Bernard zuidoosten van Turkije... dat klinkt als Koerden die het doelwit zijn. Ja, Koerden waren ook het doelwit, alleen... Er is waarschijnlijk iets misgelopen, want uh, de, het Turkse leger wil natuurlijk aanhangers van de PKK liquideren. Maar in dit geval is waarschijnlijk wat anders gebeurd. Er was inderdaad een grote groep die daar liep, het waren ook jonge mannen... Maar voor zover wij nu weten, waren het oliesmokkelaars die net de grenzen overkwamen. Dus het lijkt erop dat dit echt een gigantische vergissing is geweest. Dat het geen de slachtoffers te doden, dat het geen aanhangers van de PKK waren, maar gewoon een groep jonge mannen. En oliesmokkelaars, die kwamen uit Irak? Ja, en die zijn waarschijnlijk uh, opgepikt door warmtesensoren... Uh, je moet je voorstellen dat het grensgebied, dat wordt natuurlijk enorm in de gaten gehouden, want vanuit Noord-Irak komen aanhangers van de PKK continu naar Turkije om daar aanval uit te voeren. Dus daar is ook op uh, technologisch gebied is dat, uh, heel erg uh, ontwikkeld uh, daar. En je hebt dus van die warmtesensoren en die, uh, die lieten zien dat er een groep mensen uh, daar liep, een groep jonge mannen. Uh, ontdekten ze en toen dachten ze automatisch dat dat uh, aanhangers waren van de PKK. Maar dat lijkt dus niet het geval te zijn. Nee, en is het aantrekkelijk dan om olie te smokkelen van Irak naar Turkije? Dat is het zeker. En er zijn, uh, er zijn ook heel veel mensen die dat doen daar... En die wil natuurlijk niet gepakt worden, die wil niet gearresteerd worden. Dus die doen net als de PKK-aanhangers. doen hun uiterste best om niet opgemerkt te worden. Maar in dit geval natuurlijk met fatale gevolgen. Ja, en want de spanning is zo hoog, in ieder geval bij de Turken. dat ze om het minst of geringste proberen ja, Koerdische verzetstrijders uit te schakelen. Ja, wat je eigenlijk ziet is dat de afgelopen tijd. dat het conflict met zorg is opgeleid... Je ziet dat uh, de Turkse autoriteiten continu eigenlijk het leger inzetten om uh, aanvallen uit te voeren. Je ziet ook op uh, politiek gebied dat er uh, heel veel uh, processen worden geopend, mensen worden gearresteerd. Uh, Koerden die dan worden beschuldigd van banden met de PKK of propaganda voor uh, de PKK. En de grote vraag is natuurlijk van werkt dit allemaal? Nou ja, als je met uh, de Turkse regering praat, dan zou zeggen ja... Wij moeten de PKK met wortel en tak uitroeien. Uh, maar als je in het gebied gaat kijken... dan kun je er toch wel enige vraagtekens bij zetten. Want wat je eigenlijk ziet... is dat de steun voor de PKK... en de steun voor de Koerdische politieke partijen in Turkije, de BDP... dat die niet minder wordt. Sterker nog, je hebt het idee... dat heel veel mensen in het gebied aan het radicaliseren zijn... omdat ze zich onrechtvaardig voelen behandeld. En er is één goed symptoom... van hoe die radicalisering zich aan het voltrekken is... En dat is dat een parlementslid, het beroemde parlementslid Leila Zana... die lange tijd in de gevangenis zat, zoals je je kunt herinneren. Leila Zana die heeft gezegd dat er een referendum moet komen in Turkije... en dat de Koerden zich uit moeten spreken over allerlei opties. Niet alleen autonomie, de autonomie dat wilde nee. men eigenlijk lange tijd... maar ook onafhankelijkheid. En nu ligt onafhankelijkheid weer op tafel... Uh, zij zegt dat klip en klaar dat de Koerden ook het recht moet hebben om onafhankelijk te worden. En dat is voor het eerst in het lange tijd dat dat gezegd wordt in Turkije. En dat is eigenlijk wel een symptoom van hoe de radicalisering zich aan het voltrekken is. En nog eventjes terug naar de vergissing. Laat ik het dan maar zo eventjes omschrijven. Biedt de Turkse regering dan excuses aan? Hoe praten ze daarover? Nou, de Turkse regering zal niet in uh, geneigd zijn om snel excuses aan te bieden. Maar Turkije is natuurlijk wel een land met een enorme grote media-industrie. En ik kan je echt garanderen dat uh, tientallen journalisten nu naar dat dorpje bij die grens aan het toegaan zijn. om te kijken wat daar precies gebeurd is. Dus ik denk dat we het laatste van dit incident nog niet hebben gehoord. En ik denk wat er gaat gebeuren is dat nu allerlei verhalen gaan verschijnen in de Turkse media. Die zeggen dat dit waarschijnlijk een grote vergissing was. En dan uiteindelijk komen er excuses. Bernard Palman. Universiteit van Groningen heeft ten onrechte vrouwelijke medewerkers benoemd als hoogleraar. Voor twaalf vrouwen zijn de afgelopen twee jaar speciale leerstoelen gecreëerd. Zo zorgde de universiteit ervoor dat het voldeed aan de eigen norm voor vrouwelijke hoogleraren. En dat had niet op die manier gemogen, oordeelt nu de commissie Gelijke Behandeling. Het is namelijk verboden om bij bevordering onderscheid te maken op grond van geslacht. De commissie deed uitspraak na een klacht van de Groninger Studentenbond. Voorzitter de Gras. Van het voorgenomen beleid van uh, de Rijksuniversiteit. We hebben namelijk iemand in onze universiteit gaan zitten. Zodoende werden we ook op de hoogte gesteld van het voorgenomen beleid. Uh, en hoewel we er natuurlijk voor zijn als GSB uh, dat de verschillen tussen mannen en vrouwen op de universiteit worden beperkt, zien we niet dat er gebruik mag worden gemaakt van discriminatoren maatregelen. Ja, even voor de helderheid: die twaalf extra vrouwelijke oogleraren... zijn die nou wel geschikt? Uh, ja, dat absoluut. Er is wel gewoon gepraat gemaakt van een uh, systeem van minimum eisen. Dus uh, de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze echt specifiek zijn gecreëerd voor vrouwen deze plaatsen. Ja, want het is uh, niet zo dat, uh, laat me zeggen, mannen op die plek terecht hadden kunnen komen. Het zijn yes. gewoon uh, posten die gecreëerd zijn voor vrouwen. Dat klopt inderdaad. Er zijn eerst vrouwen uh, zijn geselecteerd. Uh, of die konden worden voorgedragen. Vervolgens werd gekeken of zij geschikt waren. En vervolgens werd, uh, werd er dus een, een uh, positie voor ze gecreëerd. Ja, en wat moet er nu gebeuren? Moeten die benoemingen worden teruggedraaid? Nee, uh, terugdraaien uh, terugdraa uh, terugdraa is, nou ja, dat, dat is onmogelijk natuurlijk. Dat is totaal niet wenselijk. Maar we willen natuurlijk wel uh, dat het niet nog een keer gebeurt... Uh, ja. Dat is, gewoon, ja, dat is gewoon ook niet wenselijk. Maar toch snap ik het even niet. Want u zegt van het is totaal niet wenselijk dat het teruggedraaid wordt. Waarom heeft u die procedure dan aangespannen? Uh, om dit juist in de toekomst te kunnen voorkomen. Omdat dat het niet meer voorkomt. Absoluut. ja. ja. Maar ja, uh, jullie zeggen aan de andere kant: uh, vrouwen moeten een eerlijke kans krijgen. Hè? Uh, wat, u, u, wat moet de universiteit dan doen? In het verleden is er ook al uh, een aantal stappen ondernomen om de verschillen te, uh, te beperken. Uh, nou ja, goed, uh, een van de, van de mogelijkheden was bijvoorbeeld dat de functie van de hoogleraar uh, makkelijker in deeltijd kon worden vervuld. Uh, aan de andere kant werden vacatures bijvoorbeeld nadrukkelijker onder de aandacht gedrag, uh, gedrag bij vrouwen. Uh, dat zijn natuurlijk hele goede zaken. Uh, in het verleden hebben ze ook al uh, bewezen dat dat helpt. Het probleem was alleen dat het, uh, de Rijksuniversiteit niet snel genoeg ging. Nee, goed, omdat wij gewoon hebben gezien dat het wel verschil maakt, vinden wij gewoon dat, dat moet worden. Ja, dat, dat men dat nog steeds moet blijven doen. Ja, dus ze moeten er wel erbij door blijven gaan, maar op deze manier niet. Misschien moeten ze iets, uh, iets stiekemer doen dat niet. We zitten sowieso niet, want het probleem is eigenlijk natuurlijk dat ze hier natuurlijk specifiek uh, uh, nou ja, functies creëren voor deze vrouwen. Uh, dat moeten ze zo niet meer blijven doen. Maar uh, de reguliere plaatsen die beschikbaar zijn, uh, die kunnen natuurlijk ja, wel even wat meer worden gepromoot onder vrouwen. Ja, en bij gelijke geschiktheid heeft een vrouw voorkeur? Ja... Ja, nou ja, ja, ja, ja, goed, ja, absoluut. Het moet natuurlijk absoluut nog mogelijk zijn dat eh, mannen eh, solliciteren voor deze functies. En ja, bij gelijkgeschiktheid, geschiktheid, dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Er moet in ieder geval niet meer specifiek naar vrouwen worden gekeken, in de zin van het zijn alleen vrouwen die voor een bepaalde positie in aanmerking komen. En dat zijn Marlinde Gras, voorzitter van de Groningen Studentenbond. Het is een bijzonder einde van het jaar op Samoa, een eiland in de stille oceaan. Zijn, eh, namelijk, er is namelijk geen morgen, geen 30 december. Het gaat om middendag direct van 29 december naar oudjaar. Het eiland gaat namelijk al voorop op een nieuwe tijdzone en mist een hele dag. Dat is goed voor de economie, maar ja, verjaardagen schieten erbij in, of niet? Morgen is het een speciale dag voor Ketty. Ze wordt namelijk twee jaar oud. Hoewel, officieel bestaat die dag helemaal niet op Samoa. De 30e december wordt namelijk overgeslagen. En dus was de familie in dubio. Vieren we het vandaag of toch maar wachten tot de 31e? Uh, we zijn niet zeker of het vandaag, of morgen, of de volgende dag... Want ze was geboren op de 30e uh, december. We are celebrating op de 29e december. Hoorlijk in het jaar zal Kathy's birthday on the actual date that she ze geboren op de 30e uh, december. En dat is wanneer ze drie jaar oud wordt. En dus is er een grote taak vandaag met fluoriserend groen, geel en paarse kaarsjes. En met een beetje hulp van haar ouders blaast Kathy de kaarsjes uit en is het tijd voor de cadeautjes. Je Kijk, zo stellen wij ons Samoa voor. Het is de laatste plaats ter wereld waar de zon ondergaat. In een tropische setting met palmbomen en een prachtig strand. Voor de toeristen is dat leuk, maar voor de economie is het erg onhandig. Het eiland moet het namelijk hebben van de handel met Australië en Nieuw-Zeeland. En die landen liggen 21 uur voor op Samoa. Op vrijdag kunnen de mensen op Samoa net zo goed niet gaan werken. Het weekend is inmiddels begonnen in Australië en Nieuw-Zeeland. Maar op zondag, na de kerkdienst, moeten de Samoanen weer aan het werk. Want in het westen is de werkweek alweer gestart. Hoog tijd om dat op te lossen, vindt ook de premier van Samoa. Being on the same day means that we have a full five day uh, working week. So to us, it makes economic... Op straat is eigenlijk maar weinig vreugde te vinden over wat er allemaal gaat gebeuren. Goed aan de kerk is een bord gehangen met daarop een uitleg wat nou eigenlijk de bedoeling is. En op televisie zijn spotjes te zien, zodat mensen weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Maar de gemiddelde Samoaan in de straat kan het allemaal niet zoveel schelen dat schuiven met die tijd. Al helemaal niet, omdat deze dag wel degelijk geldt als werkdag en dus ook wordt uitbetaald. Samoa gaat natuurlijk een deel van de toeristendollars kwijtraken. Het land is tenslotte niet langer de plek waar de zon als laatste ondergaat. Dat wordt buur eiland Amerikaans Samoa. Het is maar een uurtje vliegen en daardoor wordt het straks wel heel gemakkelijk om tweemaal oud en nieuw te gaan vieren, of tweemaal je verjaardag. Happy birthday to you. Dat soort overwegingen zijn helemaal niet besteed aan de ouders van Kathy. Die vinden het al lang mooi dat ze straks één verjaardag heeft... waar ze haar hele leven lang op kan terugkijken, omdat die toch wel speciaal was. Maar tegelijkertijd hopen zij dat volgend jaar Kathy gewoon op 30 december de kaarsjes mag uitblazen. Happy birthday to you. Verslag was van onze correspondent Robert Portier. Miljoenen euro's worden er weer verknald dit jaar. En daar moeten we eens een keertje mee ophouden. Dat vinden ze bij GroenLinks in Rotterdam. Verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met de A29 vanuit Rotterdam naar bergen op Zoom bij de tunnel, 4 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Van u hoort een zingende aristocraat uit Spanje... in dienst van het Noord-Koreaanse regime. Zelf noemt hij zich de Julio Iglesias van Noord-Korea. Hij woont in Tarragona en hij stelt zich graag zelf even voor.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 klaar is om het land te leiden. Kim Jong-un is vooral een symbool voor het land. Hij bewaart de eenheid. Hij gaat zorgen voor continuïteit, aldus dus de Spanjaard. Kau de Benos komt uit een adellijke familie... maar is, volgens eigen zeggen, al op zijn dertiende bekeerd door het communisme.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 Het is tien minuten voor half tien. De bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ moet dus helemaal worden overgespeeld. Zonder schorsingen, zonder kaarten. Dat bepaalde de KVB gisteren. Eerder werd de wedstrijd gestaakt, u weet het natuurlijk nog wel... omdat een supporter de keeper van AZ aanviel. Ajax accepteerde de straf gisteren onder protest. AZ had even tijd nodig om de uitspraak te bestuderen. Dat hebben ze ondertussen gedaan. Toon Gerbrands is nu aan de lijn, algemeen directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft het allemaal goed gelezen. Wat vindt u? Nou, wij vinden dit een uh, logische beslissing van de KVB. Het is zo dat zij werden ook een heel lastig pakket geduwd door een uh, extreme situatie. Ja, en dan kan je een aantal dingen afwegen. Wat kan je doen, wat kan je niet doen? En uh, nou, wij vinden het uh, ja, moeilijk besluiten. Uh, zij moesten de regels toepassen die er niet waren. Maar ook wel logisch besluit alle andere situaties hadden gekozen. Was AZ onevenredigheid one geraakt. En dat, uh, dat was ons een hele lastige situatie geworden. Ja, snapt u dat ze zich bij Ajax nu zwaar gestraft voelen? Ja, het is zo dat deze situatie alleen maar, verkent, alleen maar verliezers. Ik bedoel, beide clubs, die zijn uh, de dupe van de supporters zijn, zijn de dupe van. voetbal. Dus ja, wij, wij zullen ook in alle bescheidenheid uh, dit, dit uh, uh, bespreken met elkaar. Dus ja, niemand is hier gelukkig mee. En ja, welke beslissing was genomen, het was altijd fout geweest. Ja, en u voelt zich nu niet de dupe? Nou ja, het is zo dat, uh, daar, ik zeg in alle bescheidenheid, maar heel veel mensen zijn de dupe. Uh, kijk, wij moeten West opnieuw gaan spelen, wat, wat niet de bedoeling was.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 Uh, ja, bij sommige wedstrijden in het buitenland uh, wordt er gewoon besloten van uh, als dit gebeurt... Uh, onze coach en uh, de technische directeur waren laatst in Zweden. Daar liep ook iemand het veld op. Dan weet heel uh, iedereen gelijk dat het 0-5 is. En dat dus de wedstrijd voor uh, het verloor wordt verklaard voor de, uh, voor de thuispartij. Die regels kennen wij dus niet in Nederland. Dus moet het bestuur uh, betaald voetbal daarop beslissen. En dan komen ze in een hele lastige situatie terecht omdat het niet helemaal helder is wat je erom moet beslissen... Maar ze hebben volgens mij wel een goede beslissing genomen. Nou ja, er zijn ook nog andere internationale regels. Hè? Uh, als je Europa Cup-wedstrijden speelt. als je dan van het veld stapt, dan word je ook meteen uh, uit uh, de competitie genomen. Nou, in dit geval zou, zou het anders gelopen zijn. Dan zou ze inderdaad de situatie hebben uh, laten afkoelen. omdat een incident op het veld plaatsvindt. En dan was het niet zo ver gekomen dat een van de partijen het veld had moeten of hoeven lopen. Dus het is een hele extreme situatie waarin ik uh, ook de scheidsrechter ook niet verwijt hoor. Want uh, er gebeurde iets dusdanig spectaculairs. Wat in Nederland niet vaak uh, voorkomt. Voor mij is het uniek wat daar gebeurt. Dus het is niet de in verwijtende zin. Het is natuurlijk een gek die begonnen is met lopen op het veld. En daar ligt natuurlijk de oorzaak. En niet, niet het feit uh, wat de KNB beslist of het, slupeert, of het aanzet van hetzelfde lopen is. Wat natuurlijk wel heel bijzonder is. Op donderdag, als ik het goed heb, uh, moet u de wedstrijd spelen bij Ajax. Maar een paar dagen later is het omgekeerd voor uh, de competitie. Komt er dan een soort extra druk, extra lading op die wedstrijd uh, te liggen in Alkmaar? Nou, ik, denk, ik denk dat door deze beslissing het juist uh, rustiger geworden is. Als, als een van de partijen echt heel zwaar benadeeld was... als wij bijvoorbeeld hadden moeten starten met tien man, of van de vraag of we dat hadden gedaan of we gewild hadden... ja, dan was heel veel druk te gekomen. Ik heb gisteren gemerkt in de rond Alkmaar en ook in voetbal in Nederland... dat deze beslissing, ja, nogmaals, het is voor niemand echt geweldig... maar dat het wel een beslissing is geweest die de rust heeft doen weerkeren... Dus ik denk dat het druk zelf als verhaal is door deze beslissing. Goed, AZ tevreden en nou nog die wedstrijd winnen. Succes, maar dat is pas volgend jaar. Meneer Geibrand in ieder geval voor nu bedankt. Graag gedaan. Het vuurwerk, want dat is het nieuws ook van dit moment. Dat mag weer verkocht worden sinds zeven uur. Tientallen miljoenen euro's gaan er dan ook met oud en nieuw de lucht in. Het is, verkocht, het is begonnen vanochtend vroeg. Jessica van Spenge is in Utrecht. Ja, dat klopt, bij het tuincentrum, waar natuurlijk ouderwets de foldertjes hier liggen. En dan zit er op de achterkant zo'n lijst, die je dan uh, kan invullen. Uh, heel veel mensen hebben dat al gedaan via internet, of die hebben hem hier ingeleverd. Maar jij moet hem nog invullen, je staat gebogen over de folder. Ja, we zijn bezig, we hebben, we hebben er al heel veel, maar uh, ja. Wat heb je allemaal ingevuld? Hebben, even kijken, we hebben wat... Uh, flying bees, dat zijn een soort van bijtjes die omhoog vliegen als je ze aansteekt. En blasting balls, ik weet niet precies wat dat zijn, maar uh, dat is nieuw dit jaar. Maar een beetje siervuurwerk. Ja, ja. en ook rotjes natuurlijk. Maar um, je staat het hier in te vullen, en dan moet je het daar zo meteen bij de balie ophalen? Ja, ja. en dan, uh, vullen, dan vullen zij een, pak met, een zak met uh, allemaal... Vuurwerk wat wij hebben besteld. Ik zie je al een tijdje staan. Dus je maakt er echt even werk van. Ja, het wordt ja. niet klakkeloos wat ingevuld. Nee, we hadden nog heel veel over van vorig jaar. Dus we zetten een beetje te denken wat, uh, wat we gaan doen, wat we gaan nemen. En uh, ja, ik geloof dat we wel bijna klaar zijn. Zo, dus. Ondertussen even met de eigenaar, Jack en moet ik zeggen. Want um, hier achter ons wordt het vuurwerk verkocht. Hier aan het plafond hangt er eentje. Geen vuurwerk, maar die is wel populair. Het is heel populair. Dat is de geluks- of de wensballon. En die wordt uh, dit jaar massaal verkocht. Ja, klopt. Wat is het? Een soort zak uh, eigenlijk, hè? Het is uh, gemaakt van rijspapier, wit rijstpapier, En daar, uh, daar schrijf je je wens of geluk, uh, gelukswens uh, op. En die, uh, die laat je met oudjesavond niet de lucht in gaan. Nou, is er een partij die eigenlijk vindt... dat het vuurwerk niet meer door particulieren afgestoken zou mogen worden? Ik zie een meneer staan met hele volle zakken. Wat uh, vindt u ik, daarvan? Ik heb u genoeg. Nou, er is wel wat voor te zeggen... Ik ben het er niet helemaal mee eens, maar ik vind wel als dat gezamenlijk vuurwerk afgestoken wordt door gemeentes... dat dat wel uh, de druk afneemt met uh, ja, de wat minder vuurwerkafstekers. U heeft toch een behoorlijke tas, dus ik kan me voorstellen dat het voor u wel jammer zou zijn als het niet meer zou mogen. Nou, ik ben niet voor een algemeen verbod, dat niet. Maar ik heb wel zoiets, als dat door veel gemeentes gedaan wordt, centraal dat het wel uh, ja, een stuk veiliger ervan wordt, absoluut. En dat betekent het op het tuinbankje gaan zitten en gaan kijken gewoon? Uh, ja. Dat is toch een andere sfeer? Dat is een heel andere sfeer, ja, dat klopt. Het, is, het zou in grote steden op locaties het ideale zijn. En dat betekent voor u dan ook wat minder uh, te doen hier? Nou, ik vind niet dat ze aan een traditie moeten komen die in Nederland is. Uh, tradities zoals, uh, zoals Koninginnedag, tradities zoals Sinterklaas, Kerst... Moet je van de Nederlander niet afpakken? Nee. nee, nou dan zouden we hier een hoop teleurgestelde gezichtjes zien. Maar tot nu toe is iedereen nog lekker aan het kopen. U moet niet aan de traditie komen, meneer Bonte. Ja, uh, dat, uh, dat, daar ben ik het in, uh, in zekere zin mee eens. Uh, want uh, de vuurwerk hoort gewoon bij oud en nieuw. Maar, maar ja. uh, waar ik voor pleit is een modernisering van de Nederlandse vuurwerktraditie. Ja. Om het uh, veiliger en feestelijker te maken. Arno Bonte is uh, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam. En uh, we praten met u omdat u uh, een plan heeft ingediend om te komen tot een soort burgerinitiatief. Om het uh, voortaan te voorkomen. Nou, Ik ben uh, een aantal jaar al bezig samen met mijn uh, collega David Rietveld uh, uit Den Haag om de vuurwerkoverlast effectiever tegen te gaan. Want je ziet dat eigenlijk jaarlijks de vuurwerkoverlast steeds meer toeneemt. En er zijn een aantal mensen die daar plezier beleven hè, om vuurwerk af te steken. En ik ben niet de eerste om mensen plezier af te nemen. Maar je ziet wel dat er steeds meer mensen last hebben van... Het uh, massale vuurwerk wordt, uh, wat wordt afgestoken. Gewoon omdat het onveilig is op straat. Hè. Als je met oud en nieuw uh, je, je buren een uh, mooi nieuw jaar wil wensen, dan, uh, dan loop je het risico uh, ja, om een, uh, een vuurpijl uh, om je oren te krijgen. Um, het, het levert uh, in de grote steden ook uh, enorme uh, smokvorming op. Dat is voor uh, vooral mensen die, uh, die last hebben van astma... is dat ook uh, enorm uh, vervelend en ja, het stinkt ook uh, gewoon. Uh, en je hoort in de, ja, in de, in de dagen naar oud en nieuw toe... hoor je al enorm veel knallen. Uh, en ja, dat, uh, dat, dat levert gewoon heel veel overlast op. Maar ja, u komt wel aan een traditie, zoals die meneer zei. Ja, en daarom moeten we ook kijken... hoe kunnen we vuurwerk wel uh, voor oud en nieuw behouden... Uh, maar zorgen dat het wel veiliger wordt, uh, dat er niet uh, uh, honderden slachtoffers per jaar vallen, dat we niet voor uh, tientallen miljoenen aan uh, maatschappelijke schade hebben, um, uh, maar wel het feestje behouden. En uh, het voorstel wat ik samen met mijn collega David Ritveld heb gedaan, is uh, laten we nou gewoon in elke gemeente een professionele vuurwerkshow uh, organiseren. Dat vuurwerk is veel mooier dan uh, jij en ik uh, ooit uh, zelf met ons vuurwerkpakketje. Ik denk een uh, beetje aan, aan, laat me zeggen, wat ze in Frankrijk op 14 juli uh, doen. Al die kleine dorpjes die echt allemaal zo'n vuurwerkshow hebben. Zoiets dergelijks. Bijvoorbeeld, of uh, denk aan het grote vuurwerk in uh, Sydney. Hè? Het wereldberoemde vuurwerk uh, in Sydney. Uh, en in Australië, maar eigenlijk in de meeste landen ter wereld, is het heel normaal dat er gewoon uh, centraal in een stad vuurwerk wordt afgestoken. Dat je daar ook echt iets uh, heel moois van maakt wat je in de wijde omtrek kan zien. Uh, maar dat je verder zorgt dat uh, oud en nieuw op een veilige manier gebeurt... en dat je ook veilig uh, de straat op kan. Maar ja, uh, dan moet je het ook allemaal uh, Je moet het handhaven. Je krijgt het in de ene staat wel, in de andere staat niet. Handhaven is ook niet het sterkste punt, geloof ik, in Nederland. Als we alleen al denken aan het rookverbod. Hoe wilt u het voor elkaar gaan krijgen? Nou, volgens mij, uh, als we terugkijken... is het uh, rookverbod uh, uh, redelijk uh, goed uh, uitgerold. Hè. Er zijn nog uh, enkele... Uh, nou, maar hoe, wilt u, uh, kleine... hoe wilt u dit handhaven dan? Nou, uh, als we uh, uh, zorgen dat in elke gemeente... er inderdaad zo'n centraal vuurwerk uh, wordt georganiseerd... en we spreken ja, verder maar, met elkaar... Als, maar straks uh, we krijg gaan... je in de ene gemeente wel en in de andere gemeente niet? Nou ja, dat kan. Het liefst hebben wij het natuurlijk over heel Nederland. Maar uh, als dat door de Tweede Kamer wordt tegengehouden... dan vind ik in ieder geval dat uh, gemeenten zelf moeten kunnen besluiten... hoe zij uh, de vuurwerkoverlast bestrijden. En als je dan zegt, we gaan... Uh, in woonwijken uh, vuurwerk niet meer afsteken, niet meer zorgen voor onveilige situaties. Uh, we doen dat alleen op, op, een, uh, op een centrale plaats. Ben ik ervan overtuigd, en dat is die meneer uh, in, in jullie itempje... Uh, dat er heel veel mensen uh, die nu vuurwerk afsteken... zeggen van nou, eigenlijk is dat veel mooier... en dat is ook veel veiliger voor onze kinderen. We zullen het zien. In ieder geval dit uh, oud en nieuw nog niet... want uh, dit oud en is nog niet geregeld. Ik dank u wel voor het gesprek. Arno Bonte, GroenLinks-fractievoorzitter... in Rotterdam. Deborah Blekkenhorst is binnengekomen. Want okay. het is zo weer tijd voor het gezamenlijke programma... van de laatste dagen op Radio 1. Zeker. Wat gaan uh, we doen? Uh, we maken een uh, culinair uitstapje, mag ik toch wel zeggen... met Gerrit Geveling, topkok en uh, ja, jarenlang bezitter van de Michelin. En een prachtig restaurant, maar hij is het nu kwijtgeraakt. Ja. Uh, Emiel Roemer is te gast. En Mark Dullaert, de kinderombudsman van Nederland. Smullen dus op Zeker. Radio 1. Ja. Na Jan van der Putten met het nieuws. Radio 1 Het NOS-journaal. Turkse gevechtsvliegtuigen hebben in het grensgebied met Irak luchtaanvallen uitgevoerd. Zeker 30 mensen zijn om het leven gekomen. Gezegd wordt dat de aanval een vergissing was. De slachtoffers zouden geen Koerdische strijders zijn, maar oliesmokkelaars. Tien glazenwassers uit de Hagenomgeving omgeving hebben een boete gekregen... wegens verboden kartelafspraken. Volgens de NMA verdeelden ze een nieuwbouwwijk onder elkaar... en was dat nadelig voor de klanten. De tien glazenwassers moeten ieder duizend euro betalen. De Rijksuniversiteit Groningen heeft met de benoeming van twaalf vrouwelijke hoogleraren... mannen gediscrimineerd. De commissie Gelijke Behandeling komt tot dat oordeel na een klacht van studenten. Voor de benoeming van de vrouwelijke hoogleraren werden speciaal posten gecreëerd... en maakten mannen geen kans. En AZ is tevreden over over het besluit van de KNVB om de gestaakte wedstrijd... tegen Ajax over te spelen zonder publiek. In het Radio 1-journaal noemde algemeen directeur Gerbrands... het een moedig en een logisch besluit dat de rust rond het duel terugbrengt. Jammer genoeg zijn er alleen maar verliezers, zegt Gerbrands. De clubs, de supporters en het voetbal. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie viel op de A29 vanuit Rotterdam naar bergen op Zoom bij de Heijnenoordtunnel drie kilometer... Heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De laatste dagen van het jaar op 1. Deborah Bleckenhorst en Sven Kokkelman. Goedemorgen, welkom bij de laatste dagen van het jaar op één. Deze week dus geen gewone ochtend op deze zender. Nee, deze dagen tussen kerst en oud en nieuw staan in het teken van mensen in het nieuws. En ook de mensen die daar weer uit verdwenen zijn. Mensen die functies aannamen of verloren. Vier ochtenden lang blikken Karo, Vara en NTR terug en kijken we ook vooruit. Vanaf half twaalf kunt u ook weer luisteren naar Prem. En die praat met iemand die het afgelopen jaar zijn interesse wekte. Vandaag is dat Kees Zegers. Hij is oprichter van de nieuws website nu.nl. En zoals u gewend bent bij Prem kunt u hem natuurlijk ook bellen straks. Bij ons, bij mij en Sven, zijn drie mensen aangeschoven die een bijzonder jaar achter de rug hebben. Het is Emiel Roemer, voorman van de SP en hij werd deze maand door het Nederlandse volk tot politicus van het jaar gekozen. Meesterkok Gert Geveling raakte onlangs na jaren zijn Michelinster en restaurant kwijt. En doet hier vandaag, mag ik toch wel zeggen, een open sollicitatie met heerlijke hapjes. En ook aanwezig Mark Dellaert, de allereerste kinder ombudsman ooit in Nederland. Goedemorgen, alle drie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Roemer, wilt u weten wat u misloopt? Hier. <laughs> Eigenlijk wel, ja. <laughs> er staan hier allemaal hapjes. Um, Geef het geveling op heb tafel. Ik weer. Ja, daar hebt u weer. Ja. <laughs> <laughs> wat, wat staat hier? Want u hebt het voor ons aan het koken. Ja, Dat is bij ik... zonder keuken. Dat is op zichzelf een enorme prestatie. Het was een, even improviseren, maar ik dacht van, ja, wat ga ik doen? Ik denk, doe in ieder geval iets met tomaat... Uh, omdat meneer Roemer erbij zou zitten. En met, uh, iets met aardappels, een sociaal uh, voedingsmiddel. Ja. Maar uh, we hebben hier een aardappelsoepje. Ja. Uh, met, uh, met gerookte zalm. Ja. Uh, wat krokant gebakken spekjes. En wat bieslook, om mee te beginnen. Ja. En daarna gaan we op een, uh, een ander gerecht over. En de aardappel heb ik gekozen uit uh, socialistisch uh, inzicht. En de zalm, uh, om als kenmerk te geven dat, dat de wereld door en door verandert. Dus uh, zalm is heel lang een heel luxe artikel geweest, gerookte zalm. Daarna is het ja, tegenwoordig ligt het weer bij bepaalde supermarkten verpakt die niet al te duur zijn. Ja. Maar 100 jaar geleden, bijvoorbeeld, als je in, in, in een dienstbetrekking nam in de huishouding in Amsterdam, dan liet je in je contract zetten dat je niet meer dan drie keer in de week zalm hoefde te eten. Want dat was. Want dat was toen een. Volksvoedsel nummer één. Juist. Dus tijden veranderen altijd. En, en het, is het, is het, is, het, is, het is kindvriendelijk, er zit geen alcohol in. in de het de is kindvriendelijk, er zit geen alcohol in. Het is nog biologisch ook allemaal. Ja. Fijn dat u er ook een rekening mee vraagt. Altijd, altijd. Dat zijn uw details weer, waar u op let. Helemaal goed. U bent uit de 32 jaar die Michelin sterk kwijt. Voor mensen die het niet meer helemaal voor de, um, helder voor ogen hebben staan hoe kwam dat ook alweer? Um, ik kreeg het nog vorig jaar november te horen. Ik zat in een pand, een huurpand, ja. en ik uh, gebruikte 400 vierkante meter van de 1700 meter. Ja. Dus in principe was dat inefficiënt. Ja. Uh, maar dat wist de huisbaas ook. En ik kreeg het november vorig jaar te horen dat de huisbaas uh, het pand uh, ging, moest verkopen. Ja. En ik heb geprobeerd om het te kopen eerst in de maanden januari, februari, maar dat, dat ging bedragen over de drie miljoen heen. Ja. En dat is voor 15 restaurants toch wel heel veel. Ja. Dus uh, is de koop niet doorgegaan en ben ik uh, uitgekocht? Juist. En dat was toen einde verhaal? Dat was 5 juli einde verhaal, omdat er een advocatenkantoor in zou komen per 1 september. Ja. Daar gaan we straks uitgebreid ja. verder over praten. Ook wie er met kerst bij u thuis heeft gekookt. Meneer Roemer, u weet nu dus wat u misloopt. Ja. Zo wordt even <lacht> over. Nou, ik wens jullie smakelijk eten. Maar het is ook nog echt lekker. <laughs> ik um, geloof u, het direct. U bent klaar voor de regeringsverantwoordelijkheid, dan krijgt u dit soort hapjes ook al wel voorgeschoteld. <laughs> Onder welke premier? O jee. ja, dat gaan we dan even netjes afwachten. <laughs> nou, jij kunt ook zeggen, onder mezelf. <laughs> ja, je weet in de politiek nooit hoe het gaat lopen. Dus je moet er altijd voorzichtig mee zijn hoe het, hoe het kan lopen. Ja. In ieder moment sta je er goed voor. En, en ja, dan roep je in een keer eens wat verkeers. Of dan, dan loopt het in een keer weer anders. En, ja. Dus ben er altijd voorzichtig mee. Politicus van het jaar bij 1 vandaag, gekozen door het panel. En in de peiling in ieder geval van Maurice de Hond, de tweede partij van Nederland. Wij praten zo meteen verder aan Mark Dullard. De kinderombudsman, u bent negen maanden in bedrijf. Dan heb je ongeveer een kind gemaakt, normaal gesproken uh, Is de kinderombudsman met zijn hele organisatie inmiddels ook helemaal opgetuigd? Het is volledig opgetuigd. Uh, ik kan u niet zelfs verklappen, we konden ons geen eens inwerken. Vanaf dag één heeft de telefoon al roodgloeiend gestaan. Ja. Nou ja, en u heeft gemerkt, de afgelopen jaar waren er veel onderwerpen... van kindermishandeling tot Mauro, tot adolescentenstrafrecht. strafrecht. Ja. Dus uh, ja, we zijn helemaal in de swing. Goed zo, ook daarover. Gaan we zo verder praten. Meneer Roemer, u heeft uw beste kerst ooit gehad, denk ik. Uh, nou, uh, nou, ik mag in ieder geval niet klagen over de kerst. Met zo'n dus, peiling op zak? En ja, kranten dat... die koppen minister-president Roemer? Ja, oh. het moet niet gekker worden. Heeft u hem ingelijst thuis aan de muur? Nee hoor, nee, ik... nee hoor, zo werkt dat niet. Nee, kijk, het is natuurlijk ontzettend een ontzettend mooi compliment als, uh, als mensen vinden dat je het goed doet. En als je in de peilingen er goed voor staat, dan, uh, ja, dan is dat een bevestiging uh, ja, dat je met, je met je partij goed bezig bent. Maar ik ben ook gelijk zo realistisch om te weten dat peilingen ook maar peilingen zijn. En dat zeg ik ook als we er slechter voor staan en dat zeg oh. ik ook als we er beter voor staan. Want hoe zo. anders was het anderhalf jaar geleden? Ja, dat is waar. Wij komen uit een dal. We hebben natuurlijk als partij een, een aantal dingen meegemaakt wat, wat minder plezierig was. Met het wegval eerst van, van Jan Marijnissen om gezondheidsredenen. Daarna is het... We zijn ook niet in het kabinet gekomen in 2006, ondanks een grote overwinning en 25 zetels. Daar, ja, dat was natuurlijk ook erg spijtig. En, ja, dat dat zo gebeurt, dus dat, dat, dat is heel vervelend geweest. Met Agnes Kant is het helaas niet goed afgelopen. En dan sta je soms in de peiling en ik ook heel slecht. Ja. Zo, kan het, zo kan het gaan. En dan komt u. Wat is het verschil tussen u en Agnes Kant? Behalve dat u natuurlijk een man bent en Agnes Kant een vrouw. Ja, er zijn, er zijn veel verschillen. Er zijn veel overeenkomsten. En de overeenkomsten zijn dat we allebei ontzettend gedreven zijn... en het voor, voor heel veel mensen opnemen die tegenwoordig een SP heel erg hard nodig hebben. Maar Agnes had, nou ja, Agnes had daar uh, uh, uh, het, het nadeel dat zij op uh, uh, presentatie is afgerekend. En dat het op een door een paar keer een, een optreden... waar zij erg fel uit de hoek kwam, dat heeft de boventoon is, is dat gaan voeren. En dat is er uh, gaan achtervolgen. En dat beeld heeft ze niet meer weggekregen. En uh, ja, dan gaat het heel hard in de politiek. Daarom zei ik straks ook, het is heel leuk dat we er nu goed voor staan. Maar zo kan je in één keer iets gebeuren. En word je op presentatie niet op inhoud, word je in één keer afgerekend. Bent en, u meer uh, een autoriteit? Nee, daar maak ik geen verschil in. Want als ik zie hoe Agnes, uh, een, de fractie waar we toen met 17 nieuwe kamerleden in zaten... dat is een enorme opgave voor haar geweest om die 17 nieuwe mensen in te werken uh, en op te leiden. Nou, uh, bij uitstek is dat uh, haar uh, heel erg goed gelukt. Dus ik ben haar heel veel dank verschuldigd. een detail vond ik wel dat, dat u uh, wel de werkkamer van Jan Marijnissen overnam... en zij dat al die tijd niet had gedaan. Nou ja, op dat moment was Jan ook nog gewoon kamerlid... Ja. En, eh, en na de verkiezingen is Jan geen Kamerlid meer geworden. Dus dat is allemaal heel gewoon, eh, gewoon een hele logische volgorde van dingen. Is dit een uitgelezen tijd voor u, zo'n crisistijd waarin we zitten? Um. Nou, weet ik niet. Ik denk dat, uh, dat iedere tijd uh, wel rijp uh, moet zijn onderhand. We zijn een hele volwassen partij. We zijn groot. Uh, uh, we draaien inmiddels lang genoeg mee. We, we uh, hebben verantwoordelijkheid genomen in diverse gemeentes. Nu ook in twee hele grote provincies. Uh, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Dus we zijn gewoon een partij die het doet. En ik zou ook graag uh, willen regeren op het moment dat het economisch weer een stuk beter gaat. Uh, in crisistijd regeren is voor niemand leuk. Oh, dus heeft er toch niet zo zin in dan? Op dit moment. Er is weinig te halen natuurlijk ook voor u. Nee, maar er is wel veel meer te verdelen... in zoverre dat, dat je ook de pijn en de, de ellende beter kunt verdelen... dan wat nu gebeurt. Dus ook nu is het voor een, voor een SP erg interessant om in ieder geval mee te doen. Ja, u zegt, u bent klaar om te regeren. Met wie dan? Ja, dat geldt voor iedere partij. Met wie dan? Ik bedoel, iedere partij zorgt ervoor dat je... Hm. Uh, dat je je eigen verkiezingsprogramma goed op orde hebt. Dat je, je eigen prioriteiten goed gesteld hebt. En uh, als je groot bent uh, of als je er toe gaat doen, dan ga je met elkaar de onderhandelingen in. En dan leg je ja. je, je belangrijkste punten leg je op tafel en probeer je zoveel mogelijk uit te halen. Ik ja. zou niet weten met wie we niet zouden moeten gaan regeren. Nou ja, in Brabant heeft de, de SP in het verleden met de VVD samen in colleges gezeten. In gemeenten bijvoorbeeld ook met het CDA. Dat klopt. In de provincies uh, Noord-Brabant en Zuid-Holland... regeren we inderdaad nu ook samen met die ja. partijen. Bent u bereid om onder minister-president Mark Rutte te functioneren in het kabinet? Nou, als, als SP bedoelt u. Um, ja, en u persoonlijk ook? U hoort toch bij die SP? No? Of bent, ja, zeker. Is mij iets om het ja, de afgelopen feestdagen? Ja. Nee, maar dat, uh, ik zeg dat er nadrukkelijk bij, omdat het uh, niet alleen om mij gaat. Uh, nee. Dus daarom zeg ik het er nadrukkelijk bij. Ja. Um, hij ja, sluit nooit dingen uit, zeg ik altijd, in de politiek. Want er worden heel vaak uh, worden er, uh, blokkades opgeworpen... of er worden breekpunten geroepen. En als het er toe, doet, dan, uh, toe moet doen, dan vliegen ze ook in één keer... Weer allemaal uh, de deur eruit, nog harder dan ze binnengekomen zijn. We kennen allemaal de voorbeelden van de, van de breekpunten... bij de laatste verkiezingen. De PVV ja. had het uh, over 65. Ja. nou Die was al bij de 24 uur weg. Ja. Het CDA had als, als breekpunt uh, de hypotheekrenteaftrek. Nou, dat is nou de eerste partij die zegt... van, dan moeten we maar uh, uh, toch uit gaan tornen gelukkig. En u zei het andere die weer breekpunten gaan noemen. Ik heb altijd geleerd uh, in de politiek heb je geen breekpunten, maar, ja, maar u maakpunten. U handelt handig om de vraag heen. De vraag was of u bereid was om zelf in een kabinet te gaan zitten onder Mark Rutte. Toen zei u dat moet je niet uitsluiten. U kunt ook gewoon zeggen ja ik ben de leider van de SP. Als wij regeringsverantwoordelijkheid gaan nemen ga ik het kabinet in. En als dat onder Rutte is, dus onder Rutte. Nou ja, als we er samen uit kunnen komen. Dus u, u, u komt wel met een partij die, die natuurlijk het verste van ons af staat ongeveer. Maar met wie u op gemeentelijk niveau gewoon ja. bestuurlijke verantwoordelijkheid hebt genomen. Dat is waar. En uh, uh, dat is daar ook erg goed gegaan. Uh, ja. Een van de overeenkomsten was in ieder geval een man en man, woord woord. en woord te woord. daar hou ik enorm van. Ja. Maar het is natuurlijk wel een verschil op uh, lokaal niveau als op landelijk niveau. Maar ik sluit het niks uit. Dus ook dit sluit ik niet uit. Ik uh, bedoel, je kunt uh, de politiek nooit dingen uitsluiten... maar of het uh, de, eerste, uh, ja, de eerste mogelijkheid en de eerste keuze is... dat, uh, dat lijkt me duidelijk dat, uh, dat we dan eerst naar, uh, naar andere mogelijkheden zoeken. Hoe snel komt die kans, denkt u, meneer Rommer? Ja, dat is een, een hele moeilijke vraag. Uh, kijk, als ik gisteren weer een tweet van Wilders hoor... Van, uh, over de ja. aftrek wordt, uh, wordt niet onderhandeld, dan maar verkiezingen. Dan gaan ze het in ieder geval wel heel erg op scherp zetten. En dat ik is ben wel benieuwd, uw kans, denk ik dan. Uh, ja, uh, ik, van mij mag het. Ik bedoel, uh, uh, laat het maar knallen. Maar dan ben ik nu wel weer benieuwd of CDA en VVD zich opnieuw... Uh, laten gijzelen door, door, de, door het geroep van Geert Wilders. Nou, u houdt er wel dusdanig rekening mee... dat u wel met een lijstje met ministersnamen in uw binnenzak rondloopt. Zeg ik dat goed? Ik, nou, ik neem ja. aan dat iedere partij uh, erop voorbereid is... dat een kabinet kan vallen, zeker als je jezelf serieus neemt. Dus natuurlijk zijn ook wij daarmee bezig. Maar wie... dat geldt voor iedere partij. En wie zijn die ministerskandidaten? Ja, dat ga ik je echt niet zeggen. <lacht> Waarom niet? Nee, is, daarom niet. Hoezo? Heel... U bent toch, van een, nou ja, in het verleden niet altijd... maar toch de laatste jaren een partij van een behoorlijke openheid, zou ik zeggen. Zeker, maar ik ben ook wel zo open dat ik dan... Uh, kijk, je bent altijd zelf bezig met mensen die je erg interessant vindt... waar je denkt van, dat zou goed kunnen. Ja. Maar dan ga je er allereerst met de mensen zelf over praten... en ja. vervolgens, uh, als het er al uh, van gaat komen... Ja. dan is het ook weer afhankelijk van, uh, van op welke terreinen moeten we wat gaan doen. Zijn er al nee. mensen die concreet hebben aangegeven... dat ze beschikbaar zijn voor, een, uh, voor ministers portefeuille? Nou ja, ook dat laat ik even, nu even in het midden. Meneer U laat, Dulaard, wel, u laat wel ontzettend wel. veel in het midden. Ja, ja. meneer Dullaert hier. U kan het niet zien, meneer Roemer. Maar <laughs> misschien is hij wel geïnteresseerd, ik weet het niet. Nou, dan moeten we maar eens gaan praten. <laughs> nou, dat kan hoor. Met u lid van de SP, meneer Dullaert. Um, ik ben politiek uh, onafhankelijk en de van Staat. <laughs> Heel verstandig. Met juist aan het Is Jan Marijnissen beschikbaar voor zijn ministerspost? Nou, dat. Uh, uh, je weet het maar nooit. Ik, ik, ik heb het hem nog niet echt gevraagd. Maar, uh, Agnes Kampels op, zijn, uh, je, op uh, volksgezondheid? Nou, die, die zou ik zeer toejuichen. Meneer Eergang, ja, secretaris. We, we dachten, we hebben er 15, hè? We kunnen nog even doorgaan. Wat zou u zelf willen? Eh. <laughs> um, ja, ik heb daar wel eens vaker over, uh, over gesproken. Ik, uh, uh, je weet nooit hoe het gaat lopen. En in de politiek is het morgen anders uh, dan, uh, dan vandaag, dat weet je ook. Dus wat ik nu zeg kan morgen echt anders zijn. Maar als, er, uh, als ik nu een keuze zou moeten maken, zou ik denk ik fractievoorzitter blijven. Dus de politiek leider van de SP blijft dan in de Tweede Kamer? Dat zou ik nu denken. Maar ik zeg het er gelijk bij, als de situatie om, uh, om een ander besluit vraagt... dan moet dat openstaan, dus pin me er niet op vast. Wat hebt u gegeten en gedronken met de kerstdagen, meneer Roeper? <lacht> u bent er maar gesproken. Zo duidelijk. En nu sluit u niks uit. U, u, u, voor dit moment denkt u er dan zo over? Nee, kijk, als het om uh, als het standpunten gaat, probeer ik uh, heel duidelijk te zijn. Maar als het om mensen gaat, en uh, zeker, het, dit is het, de categorie speculeren. En daar heb ik inderdaad uh, wat meer moeite mee om dan daar uh, heel duidelijk te zijn. Want er zijn geen verkiezingen. En als het dan wel een beetje tegen zit in mijn geval... ja, dan zijn die pas in 2015 en dan is het totaal niet aan de orde. Dus ja... Nou, meneer Roemer, laten we toch gewoon wat dichter, wat dichter hè, bijzoeken. Iets eerder dan 2015. We hebben gewoon verkiezingen gehad. U heeft het hartstikke goed gedaan. U mag naar het torentje, wellicht. Hè? Ja, je weet maar nooit, want wij sluiten het dan toch niet uit. Wat wilt u als eerste aanpakken? Um, Uw handenjeuken. Het, ja, de handeljeuken zeker. Ik denk dat uh, uh, uh, de uh, nou, de gezondheidszorg, ontzettend belangrijk is dat we daar veel aan gaan doen. Maar bovenal, en ik denk dat die toch wel op één staat... is dat armoede onder kinderen eindelijk is Nederland, uh, uit Nederland verdwijnt. Meneer Dullard knikt instemmend. Nou ja, um, een van de punten is... onlangs is een onderzoek uh, verschenen van het Sociaal uh, Cultureel Planbureau... over armoede en kinderen. En dat is een van de dingen die wij nu voor 2012 op onze lijst hebben staan... als uh, kinderen En ik maak recht. me ernstige zorgen. Ja. Wij krijgen veel signalen, ook veel uh, cijfers. En dat betekent dat... Uh, veel kinderen in Nederland worden uitgesloten. Niet zozeer dat ze alleen niet naar de sportclub kunnen zijn. Maar je moest een aantal horen van kinderen die zonder ontbijt naar school toe gaan. En je hebt veel ja. gezinnen ook, bijvoorbeeld in de grote steden als Amsterdam is onlangs ook onderzoek naar gedaan. Dat kinderen van verschillende kanten en moeilijk toegang hebben tot. Uh, uh, onderwijs mee kunnen doen, omdat ze uitgesloten worden van allerlei zaken. Slecht toegang tot sportvereniging, slechte voeding. Ja, dat zijn omstandigheden, dat kan gewoon niet in Nederland. En uh, wij gaan daar verder naar kijken. En wat wilt u eraan doen, meneer Roemer? Nou ja, dit vind ik al een hele, een hele goede dat de kinderombudsman daar ga, naar gaat kijken. Maar het is het is een. Uh... Uh, een probleem natuurlijk vaak van inkomen. En uh, dat betekent dat heel veel uh, gezinnen, gewoon, er zijn meer dan 1 miljoen mensen in Nederland die onder een armoedegrens leven. Dat is echt een van de dingen die we als eerste aan moeten gaan pakken om te zorgen dat die mensen zo snel mogelijk uh, uit die armoede uit de grens vandaan komen. En dan heb je heel veel maatregelen daarvoor nodig... behalve het makkelijker werk zoals het dan makkelijk geroepen wordt... om ze zo snel mogelijk aan werk te helpen... betekent het gewoon dat het inkomen van die mensen omhoog moet. En dat kan bijvoorbeeld met een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie... die wij al een paar keer hebben voorgesteld in de Kamer... die voor mensen met de allerlaagste inkomens... enorme financiële vooruitgang gaat betekenen... zonder dat dat de kosten gaat van de toegankelijkheid van de zorg. Zo zijn er tal van maatregelen die te nemen zijn... Uh, en ik vind ook dat het ook voor kinderen, uh, er steeds meer gemeentes zie je ook bezuinigen juist op uh, uh, zaken als bijzondere bijstand die uh, op voor kinderen gericht zijn. Uh, daar moeten we heel erg voorzichtig mee zijn en zorgen dat, uh, dat we daar in ieder geval niet aan gaan komen. Maar u wilt dus al dat soort extra maatregelen. Wat gaat dat kosten? En u wilt namelijk ook niet extra bezuinigen. U waarschuwt voor extra bezuinigingen en uh, nu het economisch tegen zit. Nou, zo'n ziektekostenverzekering inkomensafhankelijk maken kost niks. Dat is namelijk gewoon eh, anders verdelen. Bovendien. Eh, ja, doordat dat gaat ook de kosten van de koopkracht van mensen met een wat hoger inkomen, bijvoorbeeld. Ja, maar dan heb je het wel over inkomen van boven de 80.000 euro op jaarbasis. En, ja. eh, dus uw eh, dan, inkomen, zeg maar. Eh, nou, die, die voor mij, maar wel voor de Kamerleden... Eh, dus, dus, dus het is wel zo dat je daarboven stapsgewijs steeds meer uh, gaat betalen. Uh, maar dat betekent ook dat je de premies kunnen ook uh, wat dat betreft naar beneden met zo'n dikke 4 miljard. Omdat ja. je de hele uh, toestand van die zorgtoeslag kunt afschaffen. En ja. die hele bureaucratie eromheen. Dat scheelt zo'n dikke 4 miljard. En nou, daarmee kun je die premies ook wel lager krijgen. Ja. Uh, dus daar, daar kun je een heleboel mee voor elkaar krijgen. Even naar, terug naar het punt van die bezuinigingen. Want u ja. uh, wilt dus niet extra bezuinigen. U vindt dat uh, levensgevaarlijk voor de economie in een periode ja. van economie economische neergang, ja. maar wij moeten toch ons huishoudboekje... op orde hebben, anders krijgen we toch glazen met Brussel? Ja, ja dat glazen met Brussel, dat laat maar, dat laat maar komen. Hoezo? Uh, dit, is nou, nou, dit is nou precies wat er is misgegaan. Namelijk de Duitsers en de Fransen die zich niet aan de regels hebben gehouden. En als de Grieken het niet doen, is, uh, dan, dan staat de wereld in de fik. Nee, dat is, uh, dat is niet waar. Um, dat is wel waar. Kijk, Nee, het is de Duitsers en dat... de Fransen zijn als eerste begonnen... met het overschrijden van, van, van de begrotingsnormen van 3 Precies, maar daar is de economische crisis ook niet begonnen. Die economische crisis is op een hele andere front begonnen. En uh, uh, dat is een beetje wat ons ook steeds wordt voorgehouden... dat de, de hele ellende en de crisis die er nu is... dat dat een begrotingsdisciplinecrisis zou zijn. En dat is het niet. Dat is meer een gevolg dan dat het de oorzaak is. Kijk, de oorzaak zit hem er echt in... dat de hele financiële sector uh, uh, 20, 30 jaar lang steeds meer vrij spel hebben gekregen om onverantwoorde leningen uit te zetten, onverantwoorde risico's te ja, nemen. Dat was de crisis van 2008, meneer Roemer, maar de crisis ja. van nu is de eurocrisis. en nee, Dat heeft dat wel degelijk dit. te maken met de begrotingen van landen, namelijk het vertrouwen in uh, staatspapier dat weg is gegaan, omdat de, met name de Grieken en later de Italianen, de Portugezen, de Spanjaarden en uh, de Ieren hun boeken niet op orde hadden. Nou, Die Spanjaarden en die Ieren die hadden hun boeken beter op orde dan wij. Die hadden een lagere staatsschuld dan Nederland en Duitsland, om maar een voorbeeld te noemen. Dus dat geeft al direct aan dat het niet, het niet als waar percentage is. van het bruto nationaal product, meneer Roemer. Nee, ja, maar wel als, uh, uh, wel als gewoon totale staatsschuld, daar ja. zaten ze lager. Maar even uit het en... politieke punt. Zegt u dan in tijden van econo uh, economische neergang moeten we niet extra bezuinigen en dan overschrijden we desnoods maar de Europese begrotingsregels? Kijk, het, het is niet alleen wat ik zeg. Uh, nee, ik vraag uh, wat u zegt. Ja, zeker. Maar ik word er wel behoorlijk in gesteund tegenwoordig. Het is op dit moment heel onverantwoord om, uh, uh, als de economie zo onder druk staat, om dan uh, veel te snel en veel te hard in één keer te gaan bezuinigen. Het gevolg zal zijn dat de onrust alleen maar zal toenemen, dat de koopkracht verder zal dalen, dat de economie verder zal gaan krimpen, dat, uh, dat mensen uh, nog, uh, en ook ondernemers uh, veel meer uh, de hand op de zak gaan houden. En als we daarmee de Europese deze begrotingsregels overschrijden, dus die 3 procent van het... Ja, maar het kijk Meneer hey. Kokkeman, het andersom is, als je namelijk nu veel harder gaat bezuinigen, ja. dat betekent namelijk dat de inkomsten van, van de staat ook verder zullen afnemen in verband ja. met verdere krimp en dus ook minder inkomsten krijgen uit belastingen. Maar even heel dus dat milde. betekent dat je alleen maar naar, verder naar beneden gaat. Wil je uit die, die spiraal komen, ja. dan in Europa, van, van economische krimp, dan zullen een aantal landen die er financieel beter voor staan dan de rest, die zullen moeten gaan investeren juist in de economie om hem weer op orde te krijgen. En als je daardoor uiteindelijk tijden een begrotingstekort hebt van groter dan 3%, wat volgens de Europese regels mag, dan moet dat wat u betreft maar even. Ja, dan moet dat uh, wat mij betreft even. En dat heeft dan uh, wel het effect dat er een aantal landen, zoals Nederland, Duitsland, Finland, landen die dat ook kunnen, dat die dus ook echt gaan investeren in de economie, om te zorgen dat we die economische groei weer zo snel mogelijk terugkrijgen. En ja. daarmee ook weer onze inkomsten. En laat helder zijn, op termijn, natuurlijk moeten we de boeken op orde krijgen. En natuurlijk moeten we zorgen dat we de boel uh, financieel gezond krijgen. Maar daarvoor zal er wel weer economische groei moeten gaan komen. En die ga je niet niet krijgen als je dadelijk nog harder voor de korte termijn hard het mest erin gaat zetten en nog meer de mensen onzeker maakt en de koopkracht verder laat dalen en het investeringsklimaat in Nederland nog verder om zeep gaat helpen. Ja, met andere woorden dan gaat het redden van de binnenlandse economie voor de Europese begrotingsregels en dan, dan wat u betreft is het oké okay om die te overschrijden in het belang van de Nederlandse economie? Nou, van de Europese economie. Want je zult dat, als het goed is, moet je dat met landen doen... die daar ook toe in staat zijn. Er zijn een aantal Scandinavische landen, Duitsland, Nederland. Er zullen meer landen moeten dat vooral gaan doen. Meneer Greveling, u bent ondernemer. Um, ja, ik, ik wil u eigenlijk vragen wat u nu merkt van deze crisis. Maar ja, u bent zojuist uw restaurant kwijtgeraakt. Al zou, is dat wel door andere omstandigheden natuurlijk dan directe crisis. Maar... Herkent u zich een beetje in wat meneer Roemer zegt? Van ja, dan gaan ondernemers ook de hand op de knip houden en dan wordt het nooit meer wat. Nou ja, er wordt natuurlijk, ik ben naast dat ik mijn eigen restaurant had... ook nog voorzitter van de Allianz Gastronomiek. De oudste restaurantvereniging van Nederland. Met onder andere Libreien en oudsluizen. Dat soort drie sterrenzaken. Dus wij zien, wij zien de laatste jaren, wij betalen contributie naar omzet. Dus wij zien ieder jaar de, de cijfers. We zien dat er een, een sterke afname van omzet heeft plaatsgevonden in 2008, 2009. 2010 stabiliseerde dat. 2011 ook weer hebben we het gevoel. Maar eh, iedereen dacht van er zit, een, er zit een lichte groei in. En ik denk dat in 2012, als ik nu weer zie wat er allemaal gebeurt op economisch gebied, dat daar niet echt een, een, een progressieve ontwikkeling in zit. Dus ik denk dat de hand wel op de knip wordt gehouden. Kijk, iedereen heeft bezuinigd. Ja. Eerst in, uh, op, de, op, de, op de, de grove manier, laat ik het heel gewoon zeggen. Uh, daarna is de kaaschaaf er ook al overheen geweest. Er zijn al één of twee ronden bezuinigingen geweest. En niet alleen in de horeca, maar in het hele bedrijfsleven, denk ik. Ja, 2012, als het economisch uh, de eerste maanden... ik denk dat met name de eerste drie kwartalen niet, uh, goed, niet, niet, niet echt aan zullen trekken... ja, dan zal er toch nog eens keer gekeken worden waar de bezuinigd kan worden... en waar men minder geld uit kan geven. Ja, kan dat nog? Um, is er nog ruimte? Uh, voor mezelf zeg ik, er is geen ruimte meer bij nee. ondernemers. Nee, nee, als ik ondernemers omheen spreek, en of ze nou in de IT zitten, of ze zitten in, in, in, in reclame, marketing of, of, of een ander, dat, dat maakt verder niet uit. Het is allemaal toch een. Uh, ja, ergens houdt het op. En, en je... ik, denk, ik denk dat het een beetje aan het, aan het eind is met de ondernemers. Dat is een heel sombere voorspelling? Dat is geen, ja, dat is geen sombere voorspelling. want... Uh, ik had, zes, ik had uh, 34 leden. We hebben nog steeds 34 leden na oh, drie het. jaar crisis. Gelukkig. Dus het is niet zo somber als het misschien overkomt. Het is alleen wel stof tot nadenken. Ja. Nee. Uh, en en dat, ik denk dat we een hele moeilijke periode ingaan. Ik ben dan wel een uh, soort rechtsliberaal. Maar wel met heel socia sterk sociaal uh, gevoel. Zeg maar wat de minister-president ook altijd zegt. Wat de minister-president ook <laughs> altijd zegt. Nou ja, goed. Jammer goed die uh, die, die kookt niet veel voor goede doelen en dat soort dingen. Die, die geven wel centen weg. Goede staat doelen. staat de klas, gaat er zijn voor niks? Uh, nou ja, dat doet hij heel goed. En uh, hebt maar bij ik hem in de klas gezeten? Wat zegt u? U hebt bij hem in de klas gezeten? Ik heb uh, niet bij oh, hem in de klas gezeten. Ik ben wel een fan van hem. Ja? Maar, ja. Maar ook van de ombudsman en meneer Roemer. Ah. Dus ik, uh, ah. wat dat betreft uh, is dat niet echt uh, VVD-gericht. Uh, VVD maar ik ben wel met de heren eens dat, uh, dat als je kijkt uh, om je heen... en ik merk dat ook omdat ik veel voor goede doelenprojecten kook... Uh, op Sint Maarten, maar ook uh, rest Van hart in Noord-Amsterdam laatst... Uh, dat armoede leidt uh, niet alleen tot, tot, uh, tot uitsluiting, maar vooral ook tot eenzaamheid, vind ik. En dat vind ik een van de bijkomstigheden die minder prettig zijn. Over het koken voor goede doelen gaan we het uiteraard straks uh, nog uh, verder hebben. Meneer Dullard, bent u onlangs nog uh, lekker uit eten geweest? Ik, ik moet u zeggen, dat is. Bij zo'n uh, ondernemer? Uh, dat, is, dat is heel lang uh, geleden voor mij. Ik denk dat het wel uh, drie kwart jaar geleden is. Het heeft geen financiële oh. reden. Maar uh, nee, nee, het spijt me. Ik behoor niet tot het cliënteel van die. Eh, geweldige restaurant. Nou, meneer Greveling, dat, dat, dat is, is dan een, toch niet zo... Dat een, een roeping eh, voor me weggelegd hier. is fijn voor u, inderdaad. Ja, ik, ik wijs het niet af, maar eh, ik geef <laughs> je niet ineens, Maar u bent er gewoon niet aan toegekomen? Laten we daarop houden. Ik ben echt druk geweest. Ja. Ja. En dan zal ook niet direct wellicht een, een Michelin-restaurant... Uh, uh, hoog op het lijstje staan? Of juist dan weer wel? Nou, Niet voor mijn Nee. Nee, nou ja, helaas. Ja, nou ja, meneer Greveling gaat u straks vast nog allerlei heerlijke recepten geven. Nou ja, ja, het is heel Denk betaalbare ik. sterren. Dus, dat is heel... Kijk, nou, dan moet u me gidsen. Hè? En u bent in te huren, ook, ja, voor privé. ook dat En meneer Roemer even opletten, hij is in privé in te huren. <lacht> Oké, <Okay. lacht> even gegevens Echt? uitwisselen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> dat gaan we zometeen zeker doen. En na het nieuws van 10 uur zijn we ook bij u terug... met deze speciale uitzending, de laatste dagen van het jaar op 1. Met Emiel Roemer dus van de SP. Kinderombudsman Mark Delaart en meester. Gerrit Greveling. Dat straks en nog veel meer na het nieuws zo meteen met Jan van der Putten. Radio 1 luidt zondag het nieuwe jaar feestelijk in met de nieuwjaarsreceptie. Vooruitblikken op 2012.